you yeah. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. Zes. Nieuws van. Zes uur. NOS-journaal. Het COC Nederland is diep teleurgesteld over het voornemen van koning Willem-Alexander en premier Rutte om naar de Olympische Spelen in Sochi te gaan. Koningin Maxima minister van Sport Schippers gaan mee. Volgens de homo-organisatie laat het kabinet daarmee Russische homoseksuelen in de kou staan. Die hadden juist opgeroepen om een duidelijk signaal te geven en niet de hoogste vertegenwoordigers te sturen. Amnesty International wil dat het kabinet concreet aangeeft hoe de Nederlandse regeringsdelegatie zich dan wel gaat inzetten voor mensenrechten in Rusland. Volgens Amnesty is het risico groot dat Rusland de komst van de koning opvat als steun. De politie laat alle nieuwe dienstwapens van het type Walter P99Q controleren omdat er een onderdeel kan ontbreken. En dat onderdeel zorgt ervoor dat het wapen niet afgaat als het valt. Er zijn er in Nederland 19.000 van dit type in gebruik genomen. De vakbond gaat de nationale politie indringende vragen stellen omdat de veiligheid van politieagenten mogelijk in het geding is. PGGM heeft niet met het kabinet overlegd over het verbreken van de banden met vijf Israëlische banken. Dat onderstreept de premier Rutte nog eens omdat de Nederlandse ambassadeur in Israël in verband daarmee is ontboden. De Israëliërs vinden dat Nederland afstand moet nemen van die stap van PGGM. Het Nederlandse bedrijf trekt zich terug uit de banken omdat die investeren in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordanovoer. In Argentinië zijn twee journalisten die de Dakar-rally volgden om het leven gekomen. De twee Argentijnse mannen kregen een ongeluk met de auto. De andere inzittende, twee fotografen, raakte gewond. De auto dieet niet mee aan de race. Het weer. In de loop van de avond en vannacht in het westen regen. De temperatuur daalt in het oosten tot een graad of twee. Morgenochtend eerst bewolking en lichte regen. Smiddags breekt de zon door. En dat zal dan vooral in het westen zijn. Het wordt morgen vijf tot acht graden. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A13 richting Den Haag. Daar staat 3 kilometer bij Delft Noord. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik de ambacht en Strijdrecht West 5 kilometer. A16 Preda richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 3. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Er staat door een ongeluk tussen knooppunten Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel 6 kilometer. Er is wel goed nieuws want inmiddels zijn alle rijstoken weer open. Tot zover de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 Should I keep quiet Just because I'm a woman Call me a bitch <laughs> Cause I speak What's on my mind Guess it's easier For you to swallow If I sat the smile When <laughs> a female Fire is back Suddenly the cock And don't know How to act So that's what a that little boy would do Making up I'm bringing. Call me whatever, 'cause your words don't mean a thing. because you ain't, ain't even. I have three girls and he's the man He can even give us some head and sex A roar, if a girl do the same then She's a whore, but the table's about to Turn, I bet my fame on it, cats take My ideas and put their name on it It's alright though, you can't hold me down I got to keep on moving Two of my girls were the man who be trying to knack, do it right back To him and let that be that You need to let him know that his name is whack And Little Kim and Christina Aguilera Got you back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 We got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 Us ocean deep. But now, this river that we're swimming through is promises we keep. Thank yep.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 situation formidable Eh hey, petit, oh, pardon petit. Tu sais dans la vie, il y a ni méchant ni gentil.